9 uur. Ron van Kamp met het CNRS Journaal. Een Brits nee bij het referendum over het lidmaatschap van de Europese Unie... kan de kwestie van de onafhankelijkheid van Schotland weer op scherp zetten. Daarvoor waarschuwt de leider van de Schotse nationalistische partij SNP. Volgens de peilingen willen de meeste Schotten in de Europese Unie blijven. Maar als Engeland straks een meerderheid tegenstemt... dan moet opnieuw gepraat worden over de positie van Schotland... in het Verenigd Koninkrijk. In 2014 konden de Schotten zich in een referendum uitspreken... over onafhankelijkheid, een meerderheid van 55 procent wilde toen binnen het koninkrijk blijven. In een opvangcentrum voor asielzoekers in de Belgische plaats Leopoldsburg... ten zuiden van Eindhoven zijn ongeveer honderd mensen met elkaar op de vuist gegaan. Aanleiding was een ruzie over een asielzoekster die geen hoofddoekje wilde dragen. De staatssecretaris voor asiel en migratie, Franke, noemt het geweld verwerpelijk. Volgens het Rode Kruis bekritiseerden twee of drie Afghanen... al een paar dagen een Syrisch meisje omdat ze geen hoofddoek droeg. Toen het meisje het gistermiddag kennelijk beu was, kwam het tot een vechtpartij... Donald Trump is volgens de laatste peilingen de absolute favoriet bij de voorverkiezingen voor de Republikeinse nominatie, die nu aan de gang zijn in South Carolina. peilingenwebsite Real Clear Politics zegt dat hij op 31% van de stemmen kan rekenen. De twee rivalen die het dichtst bij hem in de buurt komen zijn Marco Rubio en Ted Cruz. Ze staan beide op 18%. Trump won vorige week ook overtuigend in New Hampshire. Een hoge snelheidstrein van Eurostar is in België op volle snelheid tegen een betonblok gereden en daardoor bijna ontspoord. Het ongeluk gebeurde bij Aad tussen Lille en Brussel. De trein die onderweg was van Londen naar Brussel kwam pas na vijf kilometer tot stilstand. De 450 passagiers kwamen met de schrik vrij. Door wie het betonblok op het spoor is gelegd is onbekend. De passagiers moesten vijf uur wachten voordat de trein de reis kon voortzetten. Het weer vanavond gaat het vanuit het westen weer regenen en waait het ook stevig. Het is een graad of 10. Ook morgen is het grijs, maar het regent dan vooral in het noorden. En dan wordt het een graad of 10 a 11. Dit was het NOS Journaal. Zin in Zandvoort, Zandvoort yeah. is zin in ZFM. Zfm. Met nu de Nightwalk. Ladies and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 Underway, Holland's number one dance show is on the air. And W Nightwalk. And W Nightwalk with a Nightwalk dance party updates. show facts, and global DJs mixing it up on your Saturday night. And W Nightwalk is uniting the world, uniting the world, and dance only on Dance FM and ZFM. The party begins now. ZFM's Nightwalk. Nightwalk. Nightwalk. Mario Zandvoort zaterdagavond op CCFL. En welkom bij een nieuwe aflevering van de Nightwalk hier op ZFM Zandvoort. Mijn naam is Mario Zandvoort. En iedere zaterdag gaan van 9 tot af het beste van dance, RB en een beetje pop tussendoor. Natuurlijk het laatste show nieuws, de party update en het team. Boven beste plaats voor de danssoep. Straks in het tweede uurtje DJ Mauser met zijn Global House Vibes. En straks in het derde uurtje DJ Kavaskelli met het beste van de clubs uit Italië. Klinkt een beetje beroerd, want ik ben al twee dagen dood en doodziek. De virus die al bijna voorbij is, die heeft mij uiteindelijk ook verpakken gekregen. Dus. Maar wacht de pret allemaal die druk we gaan, gewoon proberen om een radio te maken. Worden ons opening, Format B met Chunky, Duitse formatie, en de plaat doet het erg goed. Onderweg zo meteen de weekend. but Drop, together as one. Speed the broadest to get it together, broadest here. Check out the kicks, the bass. <laughs> Check out the history. Hey, can we on? can make it. Can't do it again. Yeah, we're going do it again. It's show what you got now. And never do it again. Come on, we're going do it again. It can't bring me down. we do it again. Yeah, we're we it we yeah, we going do it again. And hit off the ground. Come on, here, yeah, bam. Here, here. Stirling at the backyard. Yeah, I Check the underground method hey. See what I can tag on the wall To check the record. recognition of the hieroglyphic masses prophets spread it out to the world Number one topic I see the Tigers up front take the oblate Powerful impact Boom, like a cannon, yeah Like they run it down way back to the time Ancestors were singing songs that he's evolving <laughs> Blow the horn to the new time Hip-hop active is the beats of the rhymes now get busy on the stage I'm my lifetime platform Beats and blocks my trapping in Can't do it again Yeah, we gon' do it again It's going to going through it again, yeah We're going through it again And get on the ground again, yeah We're going through it again And come on, to the come yeah. come on, come it again. come on, clap your hands. come again. Do it come on, what? Say what? Do come on, Do it. Do it again. Do it again. come come on, come on, To the philosophy, the borders together, together borders here. Check out the kicks, the bass. <laughs> Check out the history. We're making it on. Can we do it again? Yeah, we're going do it again. Show 'em what you got there. Can we do it again? Yeah, we're going do, yeah. we do it again. Yeah, yeah, yeah, yeah. Come on, do it again. Yeah, We're yeah. yeah. it, do it again. And who's the crowd? Come on, do it again. Yeah, bring, bring, bring it on. Come on, yeah! Come on, come on! We gon' we gon' do it again. We gon' keep on rockin' the crowd. 2016, until what it will be. Huh. Come on, come on! We gon' do it again. Oh man, oh man, oh man. Je was er gewoon bij, hè? Tony Scott, live hier in het 3FM Studio. En, en het is echt fantastisch om jou gewoon echt te zien genieten... en te zien shine op die beat gewoon. Het is echt... He, dat is zo mooi. Hoor. Dan gaat die zon gewoon nog meer verschijnen vandaag. Yeah, dedicated to everyone. Aan uh, iedereen. Alle zielen. En uh, groot het klein. Once upon a time. Until the time will be. Hit me here. Ja, en dat was muziek van uh, Tony Scott. Do it again. En daarvoor hoor je The Weekend met In The Night. The Nightwalk hier op CFM Zandvoort. Ik heb nog even een beetje shownieuws voor je. Zayn Malik heeft voor het eerst een televisieoptreden achter de rug zonder zijn uh, voormalige bandleden van One Direction. De zanger maakte zijn debuut in de tourneeshow uh, Zijn Zayn zong in de show van Jimmy Fallon. Niet zijn hit Pillow Talk, maar bracht zijn nieuwe single It's You horen. De zanger zou eigenlijk vorige maand al zijn solo debuut op de maken. Malik zegt er zijn optreden in de Graham Norton show echter af. Waarom is die duidelijk, Maar dus uh, nu had hij hem bij uh, Jimmy Fallon. Dus de allereerste optreden zonder One Direction. En hij doet het goed, hè? Zeker het nummer Pillow Talk in Engels dit lijst. Dan staat hij op nummer 1. Dus ja, zeker niet verkeerd. verkeerde. TVM Zandvoort onderweg zo meteen de partyagenda. Wat voor leuke feesten er allemaal gaat op deze zaterdag. Daar ga ik je straks alles over vertellen. Maar eerst die muziek van Fleur East. Ze hebben een nieuwe plaats. Het is Day in L.A. More and More. Oké, okay, oké. Okay. Mario Zandvoort. Rambo Mario Zandvoort. Zwingt. En daarvoor muziek van Fleur East met dnl 1 More and More. is even tijd voor de partyagenda. Wat voor leuke feesten om We gaan op deze zaterdag 20 februari alweer 2016. Dan zoals altijd beginnen we eerst met Escape in Amsterdam. Het wekelijkse feestje Brainwash begint vanavond om 11 uur, duurt tot 5 uur in de ochtend. Interesse 16 euro. En voor meer informatie checken we de website Escape.nl. Maar natuurlijk. Uh, onze eigen zijn en Raymond. En vanavond heeft hij meegenomen. Tom en James. Yves Eux. Miss Banty en sexy Mr. F. Old Sack is ook aanwezig. Dat vanavond dus in de Scape in Amsterdam het wekelijkse feestje Brainwash. Prof 11 UB, welkom. Met uh, de Markkantine. Je heb meer even check checken op de website. Markkantine.nl met onder andere Hendrik Schwartz, Eén, Fort Romeo, Casper Bjork, uh, B2B Abstraction. En uh, Matthijs, dat is allemaal vanavond. in de Markkantine in Amsterdam. En die club doet het laatste tijd erg goed. Hè? Want uh, bijna alle grote feesten voor het daar tegen worden gegeven. En vanavond in Air uh, in Amsterdam, The Place to Be. Vanavond is namelijk uh, Latin Lovers. Het begint om 1 uur nu tot van 5 uur in de ochtend. Iedereen is 15 euro. Of meer informatie check de website uh, Latinlovers.nl of r.nl met onder andere Eddie Sherman, Brian Sandro en Santos Deneer Neviel. Molly Jacks, Chris Rocks, Jasper Klaas en MC's Jolly Good... Bravo dus in uh, Club Air. Het wekelijkse, nou niet het wekelijkse beetje, maar bravo dus. Het, het Latin Lovers. In de, in de Heineken Musical in Amsterdam hebben we het feestje Zaza Zoo Living Like a Pro. Ladies, lees up. Het begint om 10 uur, duurt tot 7 uur morgenochtend in de Heineken Musical natuurlijk. is 13,50 euro. En voor meer informatie zazazoo.com of heinekenmusical.nl. Daar vind je ook alle informatie. Vanavond dus. Uh, Zaza Zoo Living Like a Pro. Dus uh, hè? Tot 7 uur gezellige muziek in de club en natuurlijk niet te vergeten iedere zaterdag in de Melkweg het wekelijkse feestje encore. Begint ronde rond de klok van middernacht de nacht tot vijf in de ochtend. En voor meer informatie check de website melkweg.nl met onder andere DJ Abstract, Waxfriend, DJ Prime, Aquasi, Ouzo en en in de oude zaal hebben we Voyage Amsterdam... Invite a Lean Amsterdam. Dat is vanavond in de Melkweg in Amsterdam... het wekelijkse beetje encore. En vanavond in de stalker heb ik weer twee flyers gekregen. Welke van de twee het woord? Ik heb geen idee... De een is stout in het gras en de ander is Shake and Bake. Nou, Shake and Bake is een van de meest voorkomende in de stalker. Dus die doen we dan gewoon vanavond in de stalker. Shake and Bake waarschijnlijk. Begint er rond de ronde klok van middernacht tot 5 uur in de ochtend. Iedereen 7 euro. Voor meer informatie check heel veel voor de zekerheid. Even clubstalker.nl met onder andere Dominique Brooks en Tony Peroni. Dat is vanavond allemaal in uh, de stalker in Kromme Helleboogsteeg in Haarland, natuurlijk. En tot zover ook de partyagenda. Door met muziek hier de Sander van Doorn. Met zijn laatste vergeten in het Cobra Libre. <tiediging> you love me, tell me don't leave you Na, na, na Na, na, na, na, Now nah. nah, I got that feeling you will. Dat was Sigala met Say You Do, samen met Imani en DJ Fresh. En you know, daarvoor hoorde je Sam met zijn laatste hit. Been a while. CFM Zand voor de Nightwalk. Iedere zaterdagavond van de 9 tot middernacht... zijn we bij met de lekkerste op de radio. Op de laatste show niet, de party op tijd en de 10 boven beste plaats van het En daar is het nu tijd voor. De 10 boven beste plaatsen van het de Deze week op 10. Anna met Art Concept. Deze week op 9, Me and My Toothbrush met Goldmember. Op 8, Nora Pure met Morning Dew. Op 7, Sit met No. Op 6 deze week, Ronald Clark met I Get Deep. Op 5, Pig Dam met Crawler. En op 4, Fatal met Jimmy Sam. Op 3 deze week, Basti Grubb met Oh Baby Dance. Deze week op 2, Verk Dal met A Man Off. En deze week op 1, in de 10, boven Plaat van de Danshoek. Gerson Jackson met Take It Easy. En die hoor je nu hier op CFM Zandvoort in de Nightwalk. van Layback, Luke en GTA met de Chase. En tot zover ook het eerste uurtje van de The Nightwolf. Niet gedreurd, zometeen. Na de break, DJ Mauser met zijn Global House vibe. En straks vanaf 11 uur gaan we naar Italië... met het beste van de clubs uit Italië met DJ Kelly. Ze zeggen, blijf gewoon luisteren. Ik heb nog een paar stukjes muziek te gaan voor dit uur. Onder andere Absolute Groovers en Master Freeze... Maar eerst die Mike Vell en Andy uh, KJ met Say My Name. En ik zeg het zo meteen na de break. Subscribe to Hot Fingers TV.